Kitty en de quizmaster, een spel van Jurik kwant. Regie Ad Leupler. Ja, ja, ik, ik kom, wij komen. U komt, eindelijk, eindelijk ze komen. In rijen staan ze voor de deur, voor een handtekening. Ja, oh, oh, oh, oh, God. Oh God, o oh God, laat het zo zijn. Schijt aan Willem Ruijs. <laughs> Kitty? Ja? Ja, ik kom. Ik, ik, ik, ik ben zo zenuwachtig. Wat, wat moet ik nou toch doen? Hoe? Hoe moet ik het doen? Ah, innemend. Ik weet het niet. Ja! Kitty? Kitty, ik durf niet. Het wordt weer niks wat ik je bom. Weer een afwijzing. Weer een flop. <laughs> <Toppen> flop. <laughs> ik wil een flop. Man. Je hebt talent. Dat weet je. Je kan het. Denk je? Ik weet het zeker. Treed die man rustig tegemoet. Geef hem koffie. Lekkers erbij. Paai hem een beetje. vlij hem. Hij moet als was in je handen zijn. En, en dan later, als we boven zijn... oh Herman. Dan, dan overrompel je hem. Hij zal niet weten wat hem overkomt. Nou, de, de, de laatste keer dan. Nee. Hey. Meneer. Mevrouw. U bent niet verplicht open te doen. Maar laat ik u even uit de droom helpen. Ik weet dat u thuis bent. Men heeft ons opgebeld. En men heeft ons uw naam en adres gegeven. Er zijn jij. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, kom. Goedemiddag, komt u binnen. Dag meneer, mijn naam is Van Veen. Ik ben bij de PTT, dienst, radio en televisie, DRTC. Ja. En ik kom omdat wij klachten hebben binnengekregen. Zo zou u een tv hebben, heet... misschien ook <laughs> wel een radio. Misschien wel. Dit terwijl u bij de dienst kijk- en luistergeld helemaal niet bekend bent. Mij, het is niet u begrijpt, hier klopt iets niet. Vandaar dat ik hier ben met de vraag, hebt u een tv en of radio ontvangen? En zo ja, is het mogelijk dat u... ...al of niet met opzet vergeten bent die ontvangers bij ons te melden... ...met het gevolg dat u niet, dit in tegenstelling met de plicht van elke Nederlandse staatsburger... ...die in het bezit is van een ontvangstoestel, het jaarlijks te kijk- en-of luistergeld voldoet. Ik wil u graag in de gelegenheid stellen uw ontvanger alsnog bij ons aan te melden. volgt u me, Want tussen ons gezicht en gezwegen wat u daar op het dak hebt staan... ...is toch niet het klimrek van uw kat. Ten tweede kregen we van dezelfde persoon klachten over storing... Wat en hoe precies, weet ik ook niet, maar iemand belde op en zei dat we beslist eens bij u moesten gaan kijken. Ja, inderdaad. De anonieme klager uit de zelfs een dreigement als we niet gingen. Ja. De druk te maken. Tot slot mijn vraag, meneer. Stokenbrook, maar. Stokenbrook. Nee, dat, dat, werd, dat, dat werd wel Mark veranderen, hoor. misschien ik even bij u in de woonkamer kijken? En, dat wilde ik u net voorstellen. Zal ik u voorgaan? Graag. Doet u, uh, u koffie vult wilt u thee? Nou meneer, dat zijn we niet gewend. Wat u klaar hebt alstublieft. Beide. Oh, koffie graag. Koffie graag, ja. Maar gaat u, gaat u toch zitten? Ah, dank u. Ja. Nou, u, uh, u ziet het wel, hè? dat staan er alvast een paar. Die, uh, die kleuren tv naast die zit is pas nieuw, ja. Andere dingen hebben we ook al veel langer. Ik zal u zo boven de rest laten zien. Ja, u bent zomaar nog niet van me af, hoor. Zo, zo, zo, van die en melk. Nee, dank u. Zwart. Zwart, ik ook, hoor. Dat houdt je fit. Ja, ik doe alles om fit te blijven. Maar hm. mocht het dan plotseling zover zijn, dan hoef ik in elk geval niet meer op dieet of naar een of andere held hè? Nee, nee. Ja, ja dat, dat is Nico Haak toch overkomen. Ach. Ja, nee. heb u dat dan niet gelezen? Nee. Je hebt vreselijk moeten lijnen. Ja, ik, ik vind, dan heb je toch iets tegen, hè? Je een koekje, Oh, alsjeblieft. Aha. Zo, zo. Ha. <laughs> nou, had u uh, al kennis gemaakt met Kitty? Kitty? Kitty, hm? Ook oh, nog niet? Wat stel ik u voor? Kitty? Dit is meneer Van Maazeveen. Meneer Van Maazeveen, dit is nou Kitty. <laughs> Dag, poes. <laughs> huh? Wat? <laughs> Lieve beste, ik heb er zelf ook een. Uh, Kitty? Huh? Kitty. <laughs> Dag, Kitty. Nou, meneer van Maas en Veen, u ziet het, hè. Eén radio, één kleuren tv en twee zwart-wit tv's. Ja, u bent goed voorzien. Ja, altijd in de reserve. Het is me zo voorkomen, toen had ik nog alleen die zwart-witte, de zes, dat die uitviel. Nee, nee, dat was, dat was euh, toch niet de zes, dat was de vier. Of de drie, daar wil ik afwezen. Om kort te gaan, twee voor twaalf is erop. En, en ik heb toch zoveel geleerd van die Joop Koopman, hè. Praat mooi, je zit in die Gent. Gedraagt zich beschaafd. Ja, maar wat gebeurt er nou? De vier. Begeeft het. En ik zit zonder. Weg, twee voor twaalf. Weg, Joop Koopman. Weg, leerschool. Mm -hmm. Dan dus zeg ik tegen mezelf... Dat gebeurt me niet nog eens een keer. Ik heb meteen twee nieuwe gekocht. De zes en de zeven. Dan kan me niks meer gebeuren. Gelijk hebt u. En uh, later heb ik de rest erbij gekocht. In de keuken staat er ook in. En uh, drie boven... Die op Sol dacht, dat uh, moet u geloven, die is kapot. Die is in het witte. Mm. Dat vond Kitty zo lelijk. Die heeft dat op mijn op gedaan. Ja. En dan zijn er natuurlijk nog alle radio's. Hoewel ik me daar minder op concentreer. Hè? TV, dat is het voor mij. ...ben ik ook geschikt ervoor, denk ik. Nou, als u me dat allemaal zo gemakkelijk vertelt... ...hoef ik niet meer te gaan kijken... ...dan stap ik maar weer eens op. O, oh, nee, oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, oh. nee, u moet gaan kijken, nee. Ik stel u in de gelegenheid, het is uw werk. M mijn beste meneer Stonkebrook, u vertelt me net alles wat ik weten moet. En ik geloof u op uw woord, u krijgt geen boete, ik nee, zal nee, in mijn... Nee, nee, dat gaat niet, nee, u moet uw plicht doen. U moet doen waarvoor u gekomen bent. Ik doe mijn plicht, in mijn rapport zal en ik... En die storing dan? Die storing waarover u gebeld bent. Hè? Een vervelende storing waar u beslist eens naar moet komen kijken. Want anders... Oké, oké. Okay, okay, u hebt gelijk. U hebt gelijk. Ja, ik leid u rond. Zullen we dan maar? Ja, het beste is eh, dat u met de plaats waar de antennekabels, ja, ja, boven. boven. Eh, wilt u nog een koekje mee, meneer? Nee, dank u. Nou. De keuken, hè. De keuken. De keuken. De keuken, ja. Eh, uh, behalve de, de twee, een de oudje hoor, yeah. dat het nog erg goed doet. Yeah. Alleen die lekker radio. Uh. En dan uh, is hier, hier is de bijkeuken. Ik, uh, ik heb hem helemaal bekleed met gaatjes, gaatjeszaakport, zoals u ziet. Hier radio, nog tv, helaas voor u. Het lijkt wel aan een studio. <laughs> In de roos, meneer. <laughs> hier doe ik dan eh uh, Schreeuwen! Huh? En stembeheersing. Gooit hij de deuren eens even dicht. Wat ze wel hebben. Een twaalfdelig, echt origineel Wedgwood service uit Engeland. Sportieve fietsen voor het hele gezin. Een spikspletter die 15-delige encyclopedie. En een waarachtig levensgrote stereotoren. Vond u, vond u dat goed? Ik heb niet zoveel tijd, dus... Nog, ik, nog, uh... nog even, nog even. Kandidaat nummer 1 ligt nog steeds voor. Maar, oh, oh, dames en heren, wat wordt er spannend? Kandidaat nummer 2 komt namelijk heel dichtbij. Elke ronde komt hij een stukje dichterbij. Ik heb het wel voorspeld: kandidaat nummer 1 heeft dus in zijn begin veel te veel van zijn kruid verschoten. Veel te veel van zijn kruid verschoten. Wij zijn benieuwd hoe het verder gaat. U thuis in de huiskamer ook, neemt mij aan. En ik moet toegeven, we hebben nog niet vaak zo'n spannende race gehad. Hoe uh, vond u het? Uh, uh, meneer, ik. Uh, uh, uh, nee, dat. Nee, nee, nee dat vind ik nou niet eerlijk. U moet zeggen wat u ervan vond, hè? Wees u maar openhartig. Ik kan tegen kritiek. Het, het klonk goed. Echt waar? Ja, jammer. Jammer van die verdubbeling. Veel te veel van zijn kruik verschoten, maar... dat doet Sonja het ook. Ik kan het u laten zien. Ik heb het op de video. Echt, meneer, nu niet. Nou, straks dan misschien. Uh, dan gaan nou naar boven. Zo, nou, nu gaan we naar boven. Oh. Kitty, Kitty, ben je... Wat, wat van zei u iets? Nee, ik niet. Ik dacht dat u wat zei. Nee, nee, nee. ik riep Kitty. Aha, daar is ze. Zeg, blijf je, blijf je even hier. Voor straks, Je weet wel. Ja. <laughs> ja, nee, dat was allemaal nog niets vergeleken met wat u straks allemaal zult zien en horen. Zo, zo gaat u eh, ja. rust naar binnen. Zo. <laughs> zo. Drie stuks. Ja, de drie... De 1 en de vijf. Alle drie zwart-wit. En een echte Berend uh, Ziet er mooi uit, hè? Ja, u moet het niet verder vertellen, maar... ...het is niet een echte Berend hoor. Ik heb wel een originele gehad, maar die was na tien jaar op. Nee, nee, ik heb hem destijds gekocht van iemand die de quiz gewonnen had. U begrijpt, zelf doe ik nooit aan quizjes mee. Tenminste, niet aan die kant van de tafel. Ik begrijp het uh, goed. Het volgende verdrag. Nee, nee, nee, nee, nee. U moet, nee, nee. moet, moet, moet er even hier blijven. U wilt toch weten wat ik hier doe? Met die stoel. En met de drie. En met de één. En met de vijf. Ja, vooruit dan maar. Nou, moet ik eens goed opletten. Ja. Ja. Ga ik hier op de stoel zitten? Zo, zo en dan, uh, dan doe ik uh, koos posten, maar. Of Ruiterwijde, de Den Haag vandaag. Dagen, ja. Moest luisteren. Goedenavond, dames en heren. zo dadelijk gaan we naar je doorverbinden met het Binnenhof... al daar onze correspondent enkele politici heeft weten te strekken voor een interview. Hij zal ze vast en zeker stevig aan de tand voelen. Joop, kom er maar in. Nou, nou, nou, wat zeggen jullie ervan, hè? Ik weet het echt niet. U, u kunt mij van mij toch ja, niet verwachten nou, kijk, ja, dat Nou, dat, ik... dat vind ik nou weer zo gemeen van jullie. Waarom zegt u nou niks? Nou, ja, zo kom ik toch geen steek verder. Ik uh, ja, ik vond het erg uh, overtuigend, ja. Erg overtuigend, Aha. ja. Uh, zit hier misschien ook een aansluiting op de antenne, in verband met die storing, weet u nog Nee, dat, dat komt zo meteen. nee, nee. Laat het nou eens even. Ja. Weet u nou, waarom ze hier staan? Die drie, die één en die vijf. Ik kan... Nee, nee, de... mis, mis, mis. Komt u nou eens even hier zitten, zo, gaat u nou. eens nou. ja, ja, nou. even, zo, zo, zo, zo. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En, Zo. Nou? Hè? Wat, uh, wat ziet u nu? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, niet, nee. Niet naar mij kijken. Nee, u moet naar de tv's kijken. Naar de beeldschermen. Ze staan helemaal niet aan. Ze zijn zelfs niet aangesloten. Huh? Maar daar ja. gaat het helemaal niet om. Wat ziet u nou als u naar nou dat donkere groen in die beeldschermen kijkt? Naar de middelste? Of naar de rechter? Of naar de linker? Dat maakt niks uit. Uh, uh, Mezelf. Juist! Haha, mezelf! Begrijpt u nou nog niet? U ziet uzelf. Als ik daar zit, zie ik ook mezelf. En zo oefen ik. Goed, hè? Zo zie ik mezelf op de tv. Terwijl ik het journaal doe over studio sport. Eh, begrijp je wel? Ja, ja. Ja, je leert dat zo best in de praktijk. Dat zeggen ze toch steeds. Wanneer zeggen ze dan, u hebt geen ervaring, helaas. We kunnen u niet gebruiken. Nou, zo doe ik ervaring op. <laughs> ja, ja, ja. Nou, nu gaan we naar de volgende kamer. En eh, daar heb ik een verrassing voor u. Nou, dit zou u zeker interesseren. En nou, het leuke, hè. Het leuke is, u, uh, u mag me helpen. U mag meedoen. Ik zou u laten zien dat ik het kan, dat ik het echt kan. Ze weten niet wat ze missen. Tjonge, jongen. Mooi, hè? Dat heb ik helemaal zelf ingedigd. Het lijkt wel een boudoir. Ik zal wat meer licht maken. Zo. Nou, uh, even mijn uh, jasje. <laughs> hey, heeft u die van Tette Braak gekregen? <laughs> nee, nee, ik had me genoeg. <laughs> Ik heb wel eens geprobeerd zo'n jasje te de van van Brandsteder, die ja. van de kerstshow. Misschien herinnert u zich dat nog wel. Het uh, spijt me. Nou, oh, geeft ook niet. In elk geval, het is niet gelukt. De animus bewaart ze zelf. Nee, deze heeft mijn vriendin gemaakt. Daar zitten 14.331 zilveren pailletjes op. Oh, shit. Ja, Ja, niet, niet echt zilver natuurlijk, hoor. <laughs> zo, nou. Dames en heren, wij zijn nu alweer toe aan onze laatste kandidaat van vanavond. Oh, oh, oh, oh, wat gaat die tijd toch snel. Hoe laat is nou ook alweer, Kitty? Dames en heren. Kitty. Dank u wel. Dank u wel. Uh, Helman, het is al hier... 7 voor half tien. Oei, oei, oei, Dan moeten we opschieten, hè. Dank je wel, Kitty. Wat nee. <laughs> oh, ziet er door beeldig uit, hè. <laughs> Dames en heren. <coughs> Dank Dames en heren. Onze laatste kandidaat voor vanavond. En die komt uit. Zegt u het zelf maar. Uit Medemblik. Dat is ver weg, zeg. Tenminste, dat denk ik, want waar ligt Medemblik? In Friesland, denk ik. Vlakbij Opperdoes. Vlakbij Opperdoes. Dus toch niet in Friesland. Eh, vertelt u eens, bent u een echte Limburger? <lacht> Het komt er allemaal nog niet zo vlot uit, hè? Maar dat geeft helemaal niet. Bent u zenuwachtig? Meneer Stoker. Nou, een beetje wel natuurlijk. Nou, dat geeft helemaal niks, hoor. We zijn allemaal een beetje zenuwachtig. Zelfs Kitty en ik zijn zenuwachtig. Ja. <laughs> uh, zo, zo, meneer. Uh, meneer, uh, ja, dat is nou curieus. Dan ben ik helemaal uw naam vergeten. Zo zit je maar, zelfs ik maak fouten. <laughs> meneer van... Meneer van Maartseveen. Natuurlijk, ik weet het weer, meneer van Maartseveen. <laughs> Goed, meneer van Maartseveen. Nu weet u wat gaat, u krijgt 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk plaatsen op te noemen die beginnen met een A. Dus bijvoorbeeld Aalsmeer. Nou, die krijgt hij dan van mij cadeau. Het lijkt me voor u geen moeilijke vraag. Want ik heb begrepen dat u bij PTT werkt, is niet? Werkelijk, ik... Ja, doe dat dan, u werkt toch bij PTT? Ik werk bij de PTT. Goed zo, goed zo. Nou, als Kitty nou de stopwatch indrukt, dan begint u. De tijd gaat nu in. Uw tijd gaat nu in. Amsterdam, Am Amstelveen. Ja, ja, Aals, Aals, meer. meer. Ja, het spijt mij, ik kan u niet van dienst zijn. Ik heb er geen tijd voor. Ik heb het wel gedacht. Het is allemaal onwil. Kunnen we naar het volgende vertrek? Nee, nee, nee, nee, nee. Nou, laat u ook maar zitten. Ik weet genoeg. Nee, geen sprake van. Geen sprake van. Eerst moet u zeggen wat u ervan vond. Geeft u mening nou toch? Zegt dat u ervan genoten hebt? Zegt u dat het, dat het vakwerk was? Zegt u dat het goed vond of slecht? Of waardeloos voor mij part? Maar zeg iets. Uh... Uh, wie uh, was ik bijvoorbeeld? Huh? Wie, was, wie was ik nou daarnet? Uh, ik, ik Kikstokhuizen? Nee, Kikstokhuizen. <laughs> Hoe haalt u het in uw hoofd? Helemaal geen verstand van vak, hebt u? Ik weet het echt niet. Rudy Karel natuurlijk. Rudy Karel. Ja, de latere Rudy Karel wel te verstaan. De oude Rudy Karel, niet die van 15 jaar geleden. Goed, nou, daar de, de volgende kamer. Acrobatiek, trucs en sensatie. Kitty? Ik moet gaan. Nee, nee, nee. Nee, u moet blijven. Ja, het spijt me. Meneer, waarom? Meneer, waarom word ik geboycott? Waarom boycott ik jullie mij? Uh, meneer, u bent een kunstenaar. Maar ik kan u geen werk geven bij de radio of bij de tv. Dat ligt u. Ik ben van de PTT. Precies, daarom. Nou, dat, dat spijt me. Nou, bij wie moet ik het dan proberen? Hè? Dat is... Waarom geven jullie mij geen kansen, Hilversum? Wat meneer Inbar kan, kan ik ook horen. Ik kan alles. Ik kan al veel meer. Ja, ik kom er zelf wel uit. Kitty, nu. <tie> Zo meneer, zo meneer, nu gaan wij, nu gaan wij een gedicht voor u opzeggen, Kitty en ik. We hebben het op auditie gedaan bij Veronica. Het is niks geworden, maar dat geeft niet, want dan zijn ze te stom om een goede tekst te waarderen. Uh, oh, ik heb mijn enkel gebroken, m mijn armbloed, wilt u alsjeblieft... Het heet De Schoorsteenveger van Lijn 11. En het is geschreven door Kitty de Lieve en Herman Stokerbroek. Kitty, Nou. Dan die grote stad. Daar kan zoveel, daar kan heel wat. Ja, zo leefde er heel kalm en braaf. Een schoorsteenveger, puik en gaaf. Hij deed zijn werk met groot plezier. En zondag was hij een dode pier. Gelukkig was hij echt alleen. Als hij mocht vegen een schoorsteen. Maar elke dag om een uur of wij? Dan moest hij stoppen van zijn wij. Dan kwam hij zwaar gemoed naar huis. Zat lustloos voor de tv-buis. Op een kwaaie dag, Was na de arbeid. Wachtte thuis met het eten al een hele tijd. Zijn liefhebbende vrouw, geheel bevreden. Op haar hardwerkende man, het was geen feest. Toen ging ze zoeken en als vanzelf... Vond ze hem, uh. vegend in lijn elf. TV, nog zijn vrouw konden hem bekoren. Hij wilde alleen zijn roeping toebehoren. De vrouw was radeloos. Ten einde raad. Ze wist dat ze moest stellen, inderdaad. Zelf nam ze een andere parfum. En voor haar man stapte ze een heel versum. Daar sprak ze heel kordaat. Ik, Ik wil, wil dat, dat mijn man zijn man werk loslaat. Ik, Ik wil, wil dat hij thuis blijft, stil, stil als, een als een muis. Daarom Dan smeek meen, ik u, doe Kitty en Herman op de heen? buis. <hij <laughs> <hij hallo, dank, u, dank u wel. Hallo, dank u wel. Dank, dank u wel, dames en, en heren. Dank u wel, dames en heren. Hallo, hallo meneer Ik Wil juist de niet zo vriendelijk zijn? Om een borst te bellen. Dank u wel, dames en heren. Dank u wel. Dank u wel. <laughs> Belt u in godsnaam een ambulance? Dank, Dank u wel. wel. Kitty en de Quizmaster, een spel van Juri Kwant, werd Stokbroek gespeeld door Jan Borkus. Kitty door Olaf Wijnands en Van Maarseveen door Sakko van der Made. De regie had Ad Leupler.